...op het succes van ons onderzoek. Ja. Ja, dat is goed, hè, zo'n duvelke. Vooral als je glas een beetje omhoog houdt... ...en de zon de kans geeft om dat goudgele vocht omkrat. En als je dan je hoofd een beetje schuilt... Guido... We zitten hier niet op het terras om een reclamespot te maken. We zijn met een onderzoek bezig, weet je nog? Goh, wat een geluk dat hier nog iemand is die ook aan het werk denkt en niet alleen aan het genieten. Niet waar, commissaris? <laughs> wat wilt je daarmee zeggen? <laughs> alleen maar dat u een duivel al lang leeg ze. Wij moeten er nog aan beginnen. Enfin, eh, brigadier. Mm -hmm. Wat dat onderzoek betreft, hebt jij nog iets interessants vernomen van Vermeulen? Ja, hij heeft vingerafdrukken gevonden. Ja? Ja? Ja? Dat is een prestatie voor Vermeulen.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 Maar ik zie dat het al laat is en ik moet eigenlijk dringend naar huis. O, o, wacht er iemand op u? Nee, al lang niet meer. Maar. O, uh... Goed, dan loop ik even met u mee. Ik zal er niet onderuit kunnen, zeker. <laughs> uh, ja, ik wou u even alleen spreken. Omdat procureur Beekman mij gevraagd heeft om die zaak Vroman te klasseren. Alblief.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 Ik ben het, Guy. Guy? Ik heb u toch gezegd niet te bellen? Kan er daar iemand horen wat gezegd? lange nee. Ik zit in mijn cel en ik bel met mijn gsm. Ik wilde alleen maar melden dat ik binnen ben en dat alles volgens het plan loopt. Oké, okay, oké. Okay. Haak dan nu maar in en bel me alleen als geen nood bent. Alleen in geval van nood. Begrepen? En Pieter? Was het nog een interessant gesprek gisteren met onze mooie substituut? Versaveltje, dat ga ik nu eens niet aan uw neus krangen. Mm. En ook niet waarom we op het matje moeten komen bij de key. Nou, dat is voor mij even goed een vraag. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik wel weet waar de klepel hangt. Binnen. Ah, eindelijk. Uh, Versavel, heb ik niet nodig, hè? van in is voldoende. Ja, volgens mij is hij wel nodig. Versavel heeft de eerste vaststellingen gedaan. Ja, ik maak wel uit wie ik wil het spreken en waarover. Versavel, bedankt. Wat zei u, Versavel? Wie ik zei dat u ook bedankt bent. Dus ik mag beschikken, ik heb nog zoveel werk... Ja, begin dan maar aan uit de deur achter u dicht, hè. Ik protesteer officieel tegen het feit dat verzamel mij weg ter en de... van Vanin, ga zitten...